Een geadapteerd lid van de Question Hawk Tribute of Florida. Zal ook een paar... <laughs> hebben. Nou, Richard, ga je gang. Het ja. interview is voor jou. Nou, uh, Mark, welkom. Dank ik, je. Uh, ik ken je al vrij, nou, vrij lang, mag ik wel zeggen. Ik weet niet precies hoe lang, maar ik, uh, ik heb een paar uh, shamanistische sessies bij je gedaan. En, uh, daarna ben ik regelmatig bij je geweest. Transdansen, tot, uh, tot groot genoegen, moet ik, uh, moet ik zeggen. Uh,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 Terwijl als je dan merkt dat, een, een, ja, dat je iets deelt, dat je sa ja, dan krijg je een soort verbondenheid. Hmm. Het maken van verbindingen, dat is voor mij ook wat er in deze tijd uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, tussen mensen toch al. Tussen mensen, maar ook gewoon, ja, hoe vaak raak je nou de aarde aan? Hè? De meeste mensen zitten de hele dag in een betonhokje gaan in een blikje van het naar huis toe... En, wat raken ze oh. nou de daar? Om op een werk zitten dus dan nog de beeldschermtjes te kijken. Daar heb ik al een voorbeeld van. Want het, ja. dat, ik heb afgelopen uh, jaar heb ik, ben ik naar het open-up geweest, open-up festival. En daar was een, uh, iemand die deed een hang-up. Je weet waarschijnlijk wel wat dat is. Ja. Dat is ook een shamanistisch ritueel. Maar misschien oh, ja, ja, van, ja, zo, misschien zo, misschien van een andere stam. Dat zou kunnen. Uh, ik heb dat gedaan. Ik heb uh, ik denk anderhalf op zijn kop gehangen met, met uh, optrekken en uh, weer naar beneden halen.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 bliss uh, ervaren. Dus door meditaties <laughs> Door of zo? meditaties, door. Ja, ja, meditaties eigenlijk. Ja, mm -hmm. ja dat kan ik wel zeggen. <laughs> ja. Dat heb ik zo geoefend. En ook yoga gedaan en zo? Nee, mijn, uh, mijn, uh, uh, mijn eerste.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 en ja dat, uh, dat kon ik niet meer en toen ja dan voel je je even heel erg ontheemd. en nou ja het vertrouwen dat het allemaal in je zit maar dat ik heb ik toen moeten opbouwen en dat is toen heel erg via die avatar gekomen en toen dat op zijn plek viel oh het zit in mij toen dacht ik ja dan moet ik gaan doen wat ik leuk vind en toen ja. kwam het shamanisme maar je zegt net toen je bij Osho in Pune zat ja? uh, kon je begrijpen dat er elleboogwerk gedaan werd terwijl Osho volgens mij uh, love in action is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 Ja, weet je, als je dan even niet oplet dan, dan zijn de uh... meest vreselijke dingen die daar gebeuren en dat heb ik eigenlijk in iedere ashram in iedere spirituele cirkel gezien zodra het om de nectar gaat en je denkt dat dat buiten je ligt ja, dan komen er wat aardige kantjes omhoog en ook in je groeiproces kijk het, de naaste dingen die bewaar je natuurlijk voor het laatst want dat is het meest confronterend in ja. je diepste schaduw die, die, ja, het verneind zit hem in de staart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 In ik van erg warm. Lekker heet. En nou, ook wel eens periode een stuk minder heet. En dat kan je natuurlijk heel goed variëren. Mm -hmm. De vorm van de zweetut uh, is natuurlijk...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 Oké, okay, dus nou, dank voor de samenvatting. Jij hebt nog nooit zweet uitgenomen. Ik heb nog nooit een zweet het gedaan. Oh, dus met jouw nee, shamanistische ervaring? Met mijn helemaal. shamanistische ervaring. Het is echt te gek voor woorden. Dat, uh, ik, ik wil daar nog even naartoe straks, uh, naar jouw shamanistische ervaring. Is want goed. die is ook zeer, uh, zeer breed. Diverse. Uh, Oké, okay, dus dit is, dit is wat het is. Het is dus een soort sauna in het wild. Hè? Wat gezegd. Maar, oké, okay, goed. <laughs> ik zie wat tenen wat krommen met voor deze. Het is een leuke staan. Ja, precies. Um...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 Het is voor het voor vision, dus dat je je ogen weer terugkrijgt. Hè? Mensen die hun ogen, een weg in het bestaan kwijt waren, dan weer hun visum kregen. Maar leg het eens dus uit, want het is niet <coughs> dus zo uit. Oké, okay, ja prima. En het is voor wedergeboorte. En het loslaten van het ego. Dus, dus dat je, je oude stukken achter je laat, zodat je weer fris eruit komt. En symbolisch is dat weergegeven dat de, zwa, de zweet het zelf, de constructie, stelt een baarmoeder voor. Het is de baarmoeder van de aarde, waarin je dan zeg maar opnieuw geboren kunt worden. Ja, Vroeger hem, als mijn moeder zei, van, als ik dan klaagde, van ja, het is jammer, maar ik kan je niet opnieuw bakken. kan je niet opnieuw maken. Het is het jammer? Is jammer. En nu heb ik de zweet het gevonden, dus je kunt jezelf iedere keer weer opnieuw uitvinden. Iedere keer weer teruggaan naar die bron, naar die essentie, waar het voor jou om gaat. ...en daar weer een impuls aan geven. Hmm. Dus wat dat betreft is het dan echt een dood en wedergeboorte ceremonie... ...die heel erg met de aarde verbonden is. Dat zijn grote dingen, Mark, die, die je zegt. We beginnen gewoon even puntje voor puntje te behandelen. Je begon met healing. Van waar healing? Uh, nou, een van de dingen die, die healing is...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 Raken we uit het zicht. En daarvoor helpt dan die visioen ook, hè, dat visie. Maakt dat je de, door de hindernis heen kijkt naar wat erachter gaat. En ja, en daar had ik zelf niet ieder geval heel veel behoefte aan. En als ik dan zo omheen kijk, natuurlijk met mijn gekleurde kijken. Denk ik dat dat een deel is waar in onze westerse maatschappij heel erg weinig uh, ja, intelligentie over is. Hè. Mensen reageren heel erg reactief, heel erg, heel erg vanuit de emotie en niet vanuit van ja, maar wat doet nou je ziel zingen waar gaat je hart nou vrolijk van worden oké, okay. nou um, ik vind het zo interessant dat we na het blok uh, na de muziek even, ver, even op verder uh, gaan mm -hmm. uh, we gaan nu even luisteren naar de, naar de muziek en dat is uh, Love in Action met Time is Now van PRS. Uh,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 behandeld net. Zijn er nog meer aspecten die je zou kunnen zeggen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel kanten van een uh, smeetut. Healing ontstaat ook doordat je in een rituele vorm de energie opbouwt. En door die energie op te bouwen <coughs> uh, wordt er een ander deel van je wezen geraakt. Uh, je hebt zeg maar twee vormen van shamanisme. Je hebt het shamanisme van de drie werelden. De onderwereld, middenwereld en de bovenwereld. En je hebt het shamanisme van de twee werkelijkheden. Zijn er?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 Eigenlijk, zo'n verbinding zo met een windrichting. is eigenlijk net zoals met een relatie. Je moet die verbinding aangaan en dan moet je tijd en moeite voor doen. Maar betekent dat dat jij echt een verbinding voelt met bijvoorbeeld de vier windrichtingen? Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. En kun je daar iets van beschrijven? Hoe, hoe, hoe, ja, dat is natuurlijk heel intiem. <laughs> ja, oh is... ja, ja ho het hoeft niet nee, hoor, maar... ja, Nee, daar wil ik wel oh. iets van over zeggen. Uh, Hoe ziet nou dat ja, eruit? Ja, ja, wat dat betreft heb je natuurlijk heel veel verschillende uh, shamanistische tradities. En mm -hmm. van de Súskwanek-stam is dan de traditie dat je in iedere windrichting je persoonlijk medicijn gaat zoeken. En je persoonlijke totum, je persoonlijke voorouder zoekt. Het wil ja. dus feitelijk? Ja, je persoonlijke ja, ja. medicijnwiel. Dus je hebt van uit. elk, elk dus windrichting één. Een... Bij zit bij mij een ja. dus dier. Voor vier, het noorden vier is dat de wolf.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 Ja, hoe verbind je met een persoon? daar komt liefde doorheen, er komt kracht doorheen. Of is dat een verbinding met zo'n zo totemdier? Ja, ja, ja totemdier o, een totemdier. Oh, dat is de windrichting. Nee, ja, er ja. zit ook een plek in en daarachter zit oh, een plek in. Okay. Ik bedoel, daar zitten heel veel lagen in. Als je daarmee aan de gang gaat, wordt dat...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 ik ook sowieso leuk, het grote verschil met feminisme is, is dat het om jou gaat, He? dus dat jij in je kracht komt, dus als de een dat wel heeft en de ander heeft dat niet uiteindelijk gaat, telt het om jou kijk, want al die dingen zijn er al het, het, en door, door ze aan te roepen, maak je de dingen wakker want dat is de kracht van hmm. mensen hebben, jij maakt dingen tot leven, als, als ik die wolf niet aanroep, dan verdwijnt die je roept ze aan ja, je, je roept ze aan en je draait naar de windrichting toe en dan spreekt ja, of het. dat doe je innerlijk en dat hmm. soort dingen. Ja. We gaan even naar muziek. Gaan ja. we naar het nieuws. Gaan we, weer even, we zijn al de eerste uur voorbij, Mark, ja, kan je dat voorstellen? Hard,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 Honey, I mean a cheche, I mean a one, only a hana, honey, I mean nuka, who borrowed a city, he